Vijf uur door meegens met het NOS-journaal. Er is een akkoord over extra steun voor Griekenland. In Brussel zijn de Europese ministers van Financiën, de Europese Centrale Bank en het IMF het aan het begin van de nacht eens geworden over voorwaarden daarvoor. Athene krijgt ruim 43 miljard euro uit het beloofde leningenpakket. De Grieken hebben aan alle voorwaarden voldaan. Daarnaast nemen de Eurolanden maatregelen om de Griekse schuld op de langere termijn terug te brengen. De rentes die Griekenland betaalt gaan omlaag. Leningen mogen later worden terugbetaald en de geldschieters zien af van de winsten op de leningen. Voor Nederland betekent dit dat de noodleningen voor het eerst echt geld gaan kosten. Minister Dijsselbloem gaat uit van ongeveer 70 miljoen euro per jaar voor een periode van 14 jaar. Er komt voorlopig geen kwijtschelding van leningen aan Griekenland. En volgens Dijsselbloem gaat er ook geen nieuw geld naar de Grieken.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 Gewetensbezwaarden kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank om ontheffing vragen. In plaats van het geld voor verzekeringen te betalen... dragen ze een vergelijkbaar bedrag af aan de belasting. In een ziekenhuis in Boston is Joseph Murray overleden. Murray is de arts die in de jaren 50 als eerste... met succes een orgaantransplantatie uitvoerde bij een mens. Murray en zijn team experimenteerden begin jaren 50... met niertransplantaties bij honden ontwikkelde chirurgische technieken, waardoor in 1954 met succes een man kon worden geholpen. De patiënt van 23 kreeg dat jaar als eerste mens een donornier. Het orgaan kwam van zijn tweelingbroer. Dr. Murray ontving voor zijn pionierswerk de Nobelprijs en was 93 jaar. Het weer in het binnenland droog, aan zee en enkele bui. Overdag opnieuw veel bewolking, vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen. Zometeen in Focus op de Wereld vliegen we naar Nepal en Brazilië. We spreken met Wim de Keizer in Brazilië. Onder andere over het voetbal. Er is van alles aan de hand. En ik ben benieuwd of de Nederlandse handelsmissie, waar hier heel veel aandacht voor is geweest, daar ook in de kranten stond. En nieuws over moordaanslagen in Sao Paulo. En we spreken met Nico Smit vanuit Kathmandu in Nepal. Over de recente politieke ontwikkelingen daar. Uh, het is nogal instabiel. Zacht gezegd. Zometeen, focus op de wereld.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 Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street... en zojuist The Passenger Passenger and Let Her Go. Dus de naam van de Britse singer-songwriter Mike Rosenberg... die hij voor zichzelf verzon toen hij serieus muziek begon te maken in 2003. Hij is al een tijdje bezig en nu ineens is hij doorgebroken in ons land. Passenger heeft geen idee hoe het komt dat hij in Nederland... opeens aan de top van de chart staat. Al sla je me dood, zei hij in een interview. Hij hield tien jaar lang met moeite zijn hoofd boven water... en had de hoop op succes al lang opgegeven eigenlijk. Maar nu is alles anders. Hij werd opgepikt door de radiozenders... en de concerten van Passenger in Amsterdam en Utrecht in februari... Notabene, zijn nu al uitverkocht. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere week spreken we in 'Dit is de Nacht' met Nederlanders in het Buitenland. Waarom zijn zij uit ons land vertrokken? Wat doen zij in het buitenland en wat is daar belangrijk nieuws? En dit keer gaan we naar Nepal en Brazilië. Wim de Keizer vanuit Brazilië, Goedemorgen. Goedemorgen. Het is uh, midden in de nacht, hè? Bij jou, twee uur ongeveer. Tien over twee. Uh, morgenochtend, dan, uh, dan, uh, ik denk dat je nog even in bed uh, duikt zometeen, Dan word je morgenochtend wakker, dan kijk je naar buiten. Wat, wat zie je dan? Neem ons even mee. Wat, wat, voor, omgeving, uh, wat voor omgeving woon je? Ja, wij wonen in een prachtige omgeving. Dus als wij wakker worden, dan hebben we al een prachtig uitzicht. Met uh, bomen, met weilanden, met heuvels, met eucalyptus, uh, plantages, met koeien. En soms een zonsopgang. En waar precies zit je in Brazilië? Wij zitten op het uh, platteland van Minas Gerais. Dat is een staat tussen de staat São Paulo en de um, staat Rio de Janeiro. En jij woont daar en, en werkt daar samen met je vrouw Danielle. Wat doen jullie precies? We geven uh, sinds 2010 leiding aan Agua Viva. Dat is een organisatie die ongeveer tien jaar nu bestaat. En die zich inzet voor de sociale zwakkere mensen uit, uh, uit het dorp en uit de regio. En binnen het werk hebben we sociale woningen... waar mensen tegen een lage prijs kunnen wonen. Mm -hmm. We hebben een uh, schooltje voor, om meubels te maken voor jongens uit het dorp. Zaterdags komen de kinderen uit de buurt dat naar de zaterdagclub. En uh, een van de mooiste en belangrijkste projecten die we aan het zijn... is een Centrum voor Verslavingszorg. En daarnaast hebben we nog wat verschillende cursussen voor verschillende mensen... En ja, dat Centrum voor Verslavingszorg, waarom is dat zo'n mooi project? Omdat we uh, heel veel mensen gaan helpen en heel veel mensen gaan redden. Is, dat, is het hard nodig daar? Hoe is, hoe is de situatie? Ja, de situatie is best wel, best wel erg. We zijn nu al een tijd bezig om alles te regelen... dat het centrum open kan, vergunningen te krijgen... En je merkt hoe dichter dit bij komt, hoe meer mensen ervan weten en hoe meer mensen komen vragen van is het al open? Ik heb iemand die geplaatst moet worden. Ik, we zoeken een goede plek, maar en wij moeten daar elke keer nee zeggen. Dus dat is wel dat jammer. Mm. En om wat voor verslavingen gaat het dan? Moet u dan vooral aan drugs denken? Uh, bij ons in het dorp zijn er heel veel alcoholverslavingen. Uh -huh. En uh, in de regio hebben we ook veel drugsverslavingen. En dan uh, voornamelijk veel uh, slaving. En waar wijt je dat aan? Waar komt dat door, denk je? Uh, ik denk door de instabiliteit in de Braziliaanse samenleving. Dat mensen heel gauw weg, weg uh, En uh, zich uitstrekken naar drugs om een bepaald gat te vullen. Hmm. Heel veel gezinnen zijn gebroken. Daar komt dat denk ik vaak door. Ja. Hey, waar ben je afgelopen week mee bezig geweest? Um, afgelopen week ben ik bezig geweest met voornamelijk twee dingen. Uh, het openen van het centrum. We zijn bezig met vergunningen krijgen. Dus dat, uh, betekent dat veel uh, bureaucratie? Ja, nogal. Ja. We zijn met verschillende instanties bezig om, uh, om, om de juiste vergunningen te krijgen. Dus dat is nou papierwerk. Altijd uitzoeken wat voor dingen zijn er nodig. Soms verandert de wetgeving weer. Maar gisteren hadden we goed nieuws. We hebben de eerste gebruiksvergunning gekregen van onze gemeente. Ja, ah, mooi. Zeker. Dat hadden we in, uh, in juli vorig jaar waren we daarmee begonnen. <laughs> ja, dus je moet echt geduld hebben daar. En ja, heb lang zal het dan nu, dat, nog, uh, nu nog duren ff. voordat het centrum open kan? Ja, we hopen... Verwacht eigenlijk in maart, april volgend jaar. Oké. Okay. En hoe lang um, um, wonen jullie nou in Brazilië? Sinds 2010 hebben jullie de leiding dus over, over die organisatie, Aquaviva. Ja. Hoe we lang wonen jullie? Sinds sinds 2005 in Brazilië. Oké. Okay. Dus we hebben eerst in Rio gewoond en daarna in São Paulo. En wat trekken jullie er nou zo aan? En, ja, hebben jullie nooit spijt gehad? Nee, we hebben nooit spijt gehad, omdat we altijd uh, onze uh, we weten dat we op onze plek waren waar we zaten. En vooral op deze plek, omdat, omdat er heel weinig mensen uh, uh, werken, omdat er heel weinig christenen zijn. En omdat de nood heel hoog is. En daarom weten we dat we op onze plek zijn. Heb je ook echt het gevoel, merken jullie ook echt dat jullie mensen kunnen helpen? Ja, zeker. Ja. We, een van de dingen die we hebben is dat er een, een psycholoog is. En die geeft uh, één keer in de week behandeld, uh, die vier mensen ongeveer. Dat doet hij vrijwillig. En een van de dingen die in het dorp heel erg is, is dat heel veel mensen depressief zijn. Een ja. van, de, van de hoogste uh, uh, statistieken uit Brazilië, zeg maar. En uh, pas geleden was er een vrouw die, die werd behandeld. En dat ging goed. En mijn vrouw ging haar opzoeken. Elke week met haar bidden, met haar praten, bijstaan. En uh, ze ging steeds meer vooruit. En twee weken geleden kwam ze naar de kerk toe met haar twee zoontjes. En de, de volgende dienst kwam ze ook met haar man en de, uh, en de moeder. En ze zien me, ze worden je helemaal opvleuren. En daar worden we wel blij van. Mooi. We praten zo verder Nico Smit vanuit Katmandu in Nepal. Goeiedag. Bij jou is het uh, ietsje later. Het is uh, tien uur ochtends ongeveer, kwart over tien. Uh, als jij, na, ja, tien als jij naar buiten kijkt, aan jou dezelfde vraag, wat zie jij dan? Uh, ik zie vooral veel uh, huizen. En ik hoopte de Himalaya's te zien, maar het is vandaag een beetje te heiig. Te, te okay. veel uh, smog in de lucht, helaas. Maar uh, anders, normaal gesproken, als er niet zoveel... Uh, als je beter zicht hebt, dan, dan kun je het zien. Dan kun je ze heel mooi zien, ja. vanuit uh, de plek waar ik zit. Ja. Jij woont samen met je vrouw Astrid en kinderen in uh, Nepal. Wat doen jullie? Mm -hmm. uh, we werken hier voor een uh, internationale organisatie... de United Mission to Nepal, die in 1954 is uh, opgericht... en sinds die tijd ook hier werkt. En we zijn uh, zeg maar werkzaam als, uh, als adviseur... Ik op het gebied van uh, kleinschalige bedrijvigheid en mijn vrouw Astrid op het gebied van uh, onderwijs. En met het doel dus om, om voor ontwikkeling te zorgen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, waar ben jij de afgelopen tijd druk mee geweest? Nou, dit is een tijd van het jaar uh, waarin we veel verslagen schrijven. En. Uh, dus daar ben ik de afgelopen week uh, met name veel uh, mee bezig geweest. En, uh, Lijkt me niet het leukste. Vaak... Nou, het is, ik vind het op zich wel leuk. Het, okay. het minder leuke eraan is dat je, we werken dus in Kathmandu. Vanuit ons kantoor, zeg maar. Uh, maar de projecten zijn niet in Kathmandu. Dus er is altijd een afstand tussen de mensen die we proberen te, te helpen. Uh, en onszelf. Uh, en dat is soms wel eens uh, ja, minder bevredigend. Maar mm -hmm. aan de andere kant, als je ziet uh, dat als je een goed verslag weet te schrijven. wat dan naar een organisatie gaat die op basis daarvan weer uh, geld wil geven, bijvoorbeeld. Dan, dan denk je van, dan is het toch ook wel weer waardevol uh, wat wij doen. En ja. daarnaast kunnen we ook input geven uh, vanuit uh, dingen die wij hier meekrijgen. Uh, aan de mensen zeg maar, in het veld die uh, toch tegen allerlei problemen. Aanlopen waar ze zelf vaak niet een oplossing voor weten. Kun je, kun je iets concreets noemen wat jullie de afgelopen tijd hebben bereikt? Nou, iets waar we op dit moment mee bezig zijn is uh, een uh, zonnepaneel. Ik weet niet precies hoe je dat in het Nederlands zegt, maar een zonnepaneel waarmee je water kunt uh, verwarmen. Mm -hmm. Z, zet je, ik kijk, vanuit mijn raam zie ik er eentje staan. Sta, die staan op het dak vaak van de huizen hier. Die hebben platte daken. Ja. En dan gaat, gaat water doorheen. Dat wordt opgewarmd door de zon. En daarmee kunnen mensen dus een warme douche nemen. En in een van de gebieden waar Jormen werkt, in het district Mugu. Dat ligt in het noordwesten tegen de grens met China. Dat ligt hoog. Dat is een hooggelegen district. En dat is het nu eigenlijk al te koud om, nou ja, om te douchen, zeg maar. Ja. Het is, de huizen zijn niet verwarmd. Het water is koud. Dus de mensen die douchen vaak de hele winter, wassen ze zich niet. Ja. Gewoon omdat het te koud is. Met alle gevolgen van dien. Met één dorpje, te. wat zeg je? Met alle gevolgen van dien, kan ik me voorstellen. Ja, het heeft voor een deel ook te maken met uh, zeg maar, uh, de cultuur van de mensen. Dat is natuurlijk wel met elkaar gaan verweven. Uh, maar het heeft inderdaad ook uh, ja, gevolgen voor de gezondheid. Ja. Met name van, uh, van kleine kinderen. En uh, ja, dat heeft invloed op de hygiëne natuurlijk ook. Ja ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. En hoe groot is dit project? Nou, we proberen in één dorpje, daar wonen ik denk iets van 150 mensen... om één zeg maar, installatie neer te zetten en te kijken of het uh, kan. Ik bedoel, het is een gemeenschapsproject, dus zorgen de mensen er inderdaad voor... Uh, maken ze er gebruik van. En een ander punt is ook, is er voldoende water... Maar überhaupt om, om te verwarmen, omdat hetzelfde ja. gebied ook uh, erg droog is. En hoe gaan jullie dan voor dat water zorgen? Nou, dat is dus uh, de volgende vraag. We gaan het eerst installeren. Dan kijken we van hoe is de watervoorziening, vooral in de winter. Uh, als het inderdaad te weinig blijkt te zijn, dan kijken we in de omgeving... is er een waterbron die we kunnen aanboren, zeg maar. Uh -huh. uh, waarvan we het water kunnen gebruiken en om mee te douchen. En mogelijk ook om uh, een soort kleinschalige irrigatie te doen van uh, groentetuinen. En waar komt het geld voor, voor dit project en voor alle andere projecten vandaan? Van dit specifieke project is het een, een kerk in uh, Zweden... die uh, het werk wat UWN doet in Mugul uh, ondersteunt. En uh, dat is bij de meeste van onze projecten zo dat uh, kerken in samenwerking met uh, organisaties, ontwikkelingsorganisaties... die ondersteunen uh, de projecten die UMN uh, kan doen ja. hier in Nepal. Dan gaan we naar uh, Wim weer in Brazilië. Uh, we gaan het hebben over het nieuws bij jou. Ik ben heel benieuwd, de Nederlandse handelsmissie uh, naar Brazilië... die was hier, nou ja, werd breed uitgemeten in, in de kranten, in de journaals. Uh, heeft het het nieuws in Brazilië gehaald? Uh, nee. Oh. Of ik moet iets uh, opschrikkelijks gemist heb, maar ik heb het niet <laughs> gezien. Oh, okay. gisteren, uh, gisteren kwam er een Nederlander bij ons op bezoek. Die had een volkskrant bij zich en daar zag ik, uh, zag ik de foto's. Ja. Maar dat was de, de Nederlandse volkskrant. Stond het zelfs niet in de rollenbladen? Willem-Alexander en uh, Maxima waren ook mee. Ja, die lees ik niet. <laughs> Goed zo. <dan. laughs> het was een trick. Dat wou ik even weten natuurlijk. Wat is, er, wat is er wel in het nieuws bij jou? Wat vooral verder het nieuws is, is, zijn de, de verder moordaanslagen in, in Sao Paulo, in de stad Sao Paulo. Dat was altijd een vrij rustige stad, hmm. vooral in vergelijking met uh, Rio de Janeiro. Maar het, het afgelopen jaar, sinds mei, er zijn er verschrikkelijk veel mensen vermoord. Alleen al in uh, de maand oktober 152. Sorry. En gedurende het hele jaar al 90 politiemensen. Dus dat is wel iets wat iedereen wel bezighoudt. En, en hoe komt het dan? Is, daar, uh, is er een verklaring voor? Je? Ja, in Saint Paulo was er een soort evenwicht tussen, uh, tussen de politie en de en de benders. En de politie bemoeide zich niet al te veel met die bendes En die bendes bemoeiden zich niet al te veel met de politie. En in mei dit jaar zijn er uh, zes mensen uh, ja, onschuldig of, of schuldig uh, redelijk bruut vermoord door politie en mensen. En daarna is zeg maar het evenwicht uh, verstoord. Hmm. En, en um, hoe gaat het dan nu met de bevolking daar? Is uh, er eerst, eerst de angst? Ja, er is heel veel angst. Dat, uh, soms scholen gaan scholen uh, eerder dicht, winkels gaan eerder dicht, mensen gaan minder de straat op. Uh, dus het is iets wat iedereen bezighoudt. En hoe probeert men dit aan te pakken? Nou, als, eigenlijk merk je dat ze het niet zo goed uh, weten. De, de secretaris van Veiligheid die is, die is pas ontslagen. Dan is er iemand nieuw neergezet. Wat ze, wat ze nu hebben gedaan is het leger wordt ingeschakeld. Hmm. Maar een echt antwoord is er nog niet, volgens mij. Nico, vanuit Nepal. Uh, het nieuws bij jou. Wat speelt er bij jou? Uh, op dit moment, het is bijna iedere keer zo, zijn het vooral de politieke ontwikkelingen die uh, in het nieuws zijn. Dat is... Mm -hmm. Iedere dag staat op, alle, uh, op de voorpagina's van alle kranten zeg maar het meest recente uh, nieuws op politiek gebied. Dus wat de minister-president heeft gezegd, wat, de, minister, uh, wat uh, de president zelf heeft gezegd, wat uh, een partijleider van de bepaalde politieke partijen heeft gezegd over de, zeg maar de huidige politieke impasse die nog steeds uh, voortduurt. Ja, want wat is de situatie? Er zijn. Werden nieuwe verkiezingen aangekondigd voor 22 november. Uh, die zijn Aha. uiteindelijk uh, niet doorgegaan, toch? Die zijn niet uh, doorgegaan en in verband daarmee was uh, het budget zeg maar, voor het huidige belastingjaar hier in Nepal ook maar voor een derde goedgekeurd, dus tot en met de verkiezingen. Uh, dus het eerste probleem wat ontstond was, uh, ja, wat doen we nu de rest van het jaar, want... De politie en de ambtenaren en dergelijke, die moeten toch allemaal betaald worden. Maar er was geen geld voor officieel. Dus de regering die zeg maar, nog steeds min of meer de zaken waarneemt... die heeft toch dat budget voor de rest van het jaar erdoorheen gekregen. En toen ontstond het volgende punt van uh, nou ja, wanneer gaan die verkiezingen nu gebeuren. Uh, ze staan op dit moment niet echt gepland, want er zijn een aantal... Uh, het is niet, er is niet een regeling voor, want uh, vier jaar geleden ging men ervan uit dat uh, twee jaar later er een grondwet zou zijn met een parlement. En uh, daarin zouden dan de verkiezingen geregeld worden. Dus in wat er nu is, een tijdelijke grondwet, staat eigenlijk niets over verkiezingen. Dus daar moeten ze ook een uh, oplossing voor verzinnen dat het ook op... Uh, ja wettelijke grondslag zeg maar uh, dat ze worden georganiseerd ja en waar wat is nou de belangrijkste reden van deze politieke impassen nou waarschijnlijk de ja, politiek geteld tussen de verschillende grote politieke partijen Er zijn drie grote de Nepali Congress uh, de Maoisten en en eigenlijk en nog een andere min of meer communistische partij dat zijn de drie grote en die ...wisselen vaak uh, um, ja, wie de minister-president mag leveren. Ja. En op dit moment zijn de Maoisten aan de macht. Uh, ja, en die proberen zo lang mogelijk uh, dat, dat vast te houden. Met nu het argument van als we nu opstappen terwijl er ook geen parlement is... ...dan uh, gaat het land helemaal, uh, uh, gaat het helemaal niet goed in dit land. Dus we moeten gewoon uh, aan de macht blijven. Ja, het is een dus. de andere partijen niet mee eens. Hoe zal zich dit gaan ontwikkelen, denk je? Wat verwacht je voor de kortere termijn? Nou, op dit moment heeft de president zich ook in het hele gebeuren gemengd. Hij heeft ze, zeg maar, een paar dagen geleden gezegd... Van, ...ik wil, ik adviseer sterk dat er binnen een week uh, een nieuwe regering wordt gevormd... ...van nationale eenheid met een nieuwe minister-president. En daar is de zittende, het zittende kabinet het niet mee eens. Ze zeggen dat is in strijd met... De grondwet, de oppositie is er helemaal voor. En daar gaat nu de hele discussie uh, over. En het is afwachten wat uh, er uiteindelijk gaat gebeuren. Ja. Dat uh, is, weet ik echt niet. En hoe, gaan de, hoe gaat de bevolking ermee om? Nou, vrij relaxed. Uh, ik bedoel, als je hier op straat kijkt, dan zie je eigenlijk niet dat er iets aan de hand is. Het is uh, echt op een bepaald niveau dat dat allemaal gebeurt en het wordt allemaal in de krant gezet. Hmm. Maar de meeste mensen leven gewoon een uh, normale leven, lijkt het. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Braziliaanse organisatie van het WK 2014 gewaarschuwd. Wim, in Brazilië. Waarom is dit? Ja, eerst waren we allemaal erg druk. Uh, en uh, de Braziliaanse voetbalbond om druk aan te zetten om de stadion op tijd af te hebben. Ja. Nu lijkt het te gaan lukken. Dus nu gaan ze zich bekomen om de supporters. En ze vinden dat Brazilië nog te weinig doet om, uh, om een half miljoen bezoekers te kunnen ontvangen. Ja. Dus, uh, is dat terecht, uh, die kritiek? Ja, ik kan me wel voorstellen dat het niet zo goed nog geregeld is. Wat is er dan bijvoorbeeld niet goed geregeld? Ja, ze, ze weten niet waar mensen moeten slapen, hoe het transport... Al precies geregeld gaat worden, hoe het transport naar de, naar de stadions uh, geregeld gaat worden, hoe de veiligheid uh, georganiseerd gaat worden. Er is nog hm. niet helemaal hard over nagedacht. En denk je dat ze dan nu meer in actie komen, nu die kritiek is geleverd? Ja, dat zal wel wat gaan helpen. Wat, wat ik altijd grappig vind is, uh, Brazilianen denken van, op het, op het laatst komt het allemaal wel goed. <laughs> en dat is meestal ook wel zo. Alleen dat kan je niet verkopen naar, uh, naar zo'n secretaris die uit, nee. uh, ik denk uit Zwitserland komt. Ik weet niet. Mm -hmm. die, die, uh, ja, die gelooft daar niet in. Nee. Die wil natuurlijk harde feiten zien. En Wim, wat staat er voor jou uh, tot slot voor jou op de agenda uh, deze week? Um, ik hoop deze week bezig te zijn met uh, het schrijven van een aantal projecten. Uh, projectplannen om uh, geld te Krijgen uit Brazilië voor het uh, verslavingscentrum. Het grootste deel van het uh, geld om het centrum te gaan draaien, moet uit Brazilië komen. Dus daar ga ik uh, projecten voor schrijven die we gaan presenteren bij uh, de overheid en uh, bij verschillende andere organisaties. En we zijn bezig met een uh, heel leuk project wat ik zelf vind, of wat ik zelf heel leuk vind. Um, om niet geheel afhankelijk te zijn van subsidies en donaties, uh, willen we een commerciële activiteit. Uh, ontwikkelen En we zijn bezig om een project te maken met het houden van vleesschapen. Oh. Daar hebben we ook een sponsor voor gevonden. En um, daar zijn we mee bezig om het op te starten. We zijn een terrein aan het zoeken waar we die beesten kunnen gaan houden. En de eigen verslaafden zullen er ook een rol in hebben in de verzorging. Dus het mes gaat aan twee kanten ja. snijden. Oké, okay, ik wens je daar succes bij. Nico, dan nog eventjes in Nepal. Wat staat er op de agenda bij jou deze week? Uh, morgenavond hebben we op de school van onze kinderen een uh, presentatie van de werkweek. Uh, dat is altijd erg leuk, omdat de leerlingen dat zelf uh, organiseren met uh, toneelstukjes en, en filmpjes en dergelijke. Verder onze werk. En dan hebben we zondag de Sinterklaasviering bij uh, het Nederlandse Consulaat. Ah, gewoon in Nepal, ook Sinterklaas. Ja, hij komt hier ook, ja. Mooi. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij. Wim de Keizer Dag. vanuit Brazilië en Nico Smit vanuit Nepal, dank jullie wel. En uh, zometeen dan uh, spreken we met uh, um, Sitske Broekhuizen en Benjamin Philip. Zij uh, wonen uh, beide in uh, het conflictgebied. Uh, de een woont in Israël, de ander in het bezet Palestijnsgebied. En we praten over uh, straks uh, de laatste stand van zaken. Dan doen we naar Paul McCartney.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 When well, it will be right, I don't know what it will be. En Van Train met Ashley Moore en daarvoor Paul McCartney en Hope of Deliverance. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Sietse Broekhuizen woont in bezet Palestijns gebied in Oost-Jeruzalem. En Benjamin Philip woont in Israël in Ashdod. En uh, we praten met ze praten over het conflict tussen Israël en Hamas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie geslapen? Um, prima hoor, het is hier allemaal uh, eigenlijk weer zoals uh, normaal, dus uh, geen zorgen. En jij, Benjamin? Uh, ja, gelukkig uh, gehad, mensen die dus um, problemen hebben met trauma, bellen dan wel eens in de midden of de nacht op. En die hebben mij dus verteld dat, uh, dat ze nog steeds uh, ja, slapeloze nachten hebben. En, niet kunnen geloven dat uh, dat het wapenstand echt uh, stand van hadden. Ja. Het is nu acht dagen uh, rustig. Um, uh, net is bekend geworden of gisteren dat uh, in Egypte gesprekken zijn begonnen tussen Israël en Palestijnse militanten uit de Gazastrook. Doel is dichter bij een oplossing van het conflict te komen. Hoe is het nieuws uh, bij jullie aangekomen, Sietzeke? Um, nou ja, na de wapenstilstand uh, was het hier wel feest, want iedereen zag het hier als als een overwinning. Um, dus ja, op zich is de, dat, dat wel heel goed aangekomen. En ik denk zelf uh, dat als, als Israël en Hamas gaan praten, dat we dan sneller bij een oplossing komen dan als we blijven schieten. En hoe denk jij daarover, Benjamin? Hoe wordt er bij jullie op gereageerd in Israël? Ja, inderdaad. Hamas uh, komt uit als winnaar. Het blijkt nog steeds dat uh, geweld uh, soms uh, positieve resultaten kan opleveren. En ja, we gaan met elkaar spreken en is zelfs met heel erg sceptisch... omdat men gewoon weet wat um, ja, uiteindelijk in het manifest staat van Hamas. En het manifest is niet, niet veel anders als, uh, als het van de moslimbroederschap uh, staat... waar uh, Mosje natuurlijk jarenlang voorzitter van is geweest. En dat zegt letterlijk, Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet... de profeet is onze leider, de strijd onze weg... en de dood voor Allah is onze hoogste aspiratie... Nou, als dat de doelstelling is, dan zijn we natuurlijk erg sceptisch. We proberen alles te doen, maar we blijven natuurlijk erg, uh, erg sceptisch. Dus jij vindt dat, dat Israël eigenlijk niet in gesprek moet met Hamas? Nee, Israël moet in gesprek. Uh, Israël gaat ook met iedereen in gesprek. Maar ik zeg al, uh, de doelstellingen van de partner waar we mee spreken... hebben de dood van, uh, van Israël nog steeds voor ogen in een man manifest. Dus we zijn natuurlijk erg, uh, erg sceptisch. Wat kunnen we verwachten nou van deze onderhandelingen, Sitske? Wat denk jij? Ja, ik weet niet wat we ervan kunnen verwachten. Ik weet wel wat we ervan kunnen hopen. En ik hoop dat het, dat het zorgt uh, voor, voor iets blijvends. Dus dat er ook echt dingen opgelost worden. Want ik denk als er niks opgelost wordt en als er een beetje uh, tussenin oplossing blijft... dat uiteindelijk dan het geweld op een bepaald moment wel weer zal gaan beginnen. Ja. Dus ik hoop echt dat er gesproken wordt over ook de situatie in Gaza en hoe het daar voor de mensen is. En uh, hoe... Israël daar ook uh, zijn steentje aan bij kan dragen... door uh, bijvoorbeeld inderdaad de blokkade op te heffen. Ja, want is, dat, dat is inderdaad waarschijnlijk een eis van Hamas. En Israël wil dat er een einde komt aan de wapensmokkel... naar het Palestijnse gebied. Zijn het reële eisen, denk jij, Benjamin? Laat ik het zo stellen. Enige jaar geleden heeft Israël eenzijdig... een van de grootste stappen ondernomen die een land zou kunnen doen. Bijna 10.000 mensen uit haar woningen verwijderen om een stuk land vrijwillig op vuil terug te geven als een gebaar voor vrede. Israël heeft tegen Hamas gezegd, dit is ons gebaar. Om jullie te laten zien dat we bereid zijn grote offers te maken voor een langdurige vrede. Wij gaan nu uit het gebied 10.000 van onze burgers weghalen als een gebaar. En laat dit dan een basis zijn voor onderhandelingen en een toekomst voor beide volkeren om een vrede met elkaar te leven. In plaats van onderhandelingen hebben we daardoor alleen maar duizenden raketten als antwoord gekregen, nadat wij bijna 10.000 mensen uit hun eigen huis hebben verwijderd. Dus je kan natuurlijk nagaan, als dat geen geld genoeg offer is, ja, uh, wat dan wel. Die grenzen zijn dicht te gaan, alleen als reactie op de vele wapens die werden afgevuurd op Israël. Dus we blijven daardoor erg sceptisch. Ja. Mag ik daarop reageren? Jazeker. zeker. Uh, want uh, inderdaad, ik denk inderdaad dat het een mooi gebaar was uh, van, van Israël om dat te doen. Uh, maar tegelijkertijd uh, moet er ook bijgezegd worden dat uh, Gaza nog steeds bezet gebied is, ge bezet gebied was. Dus dat de mensen die daar woonden, de nederzettingen die daar waren, uh, illegaal waren onder de internationale wet. Dus op zich een mooi gebaar, maar uh, je moet het wel in perspectief zien. Uh, dus ze waren daar in, in, in, in een normale levensomstandigheden. Die mensen waren daar. Je kan betwisten of ze illegaal zijn of illegaal zijn, maar ze waren er. En het gebaar is eenzijdig geweest van Israël om die mensen uit het gebied weg te halen. Niemand op dat moment kon Israël ervan stoppen om die mensen daar te laten. Israël heeft die 10.000 mensen weggehaald. Het waren hele traumatische ervaringen. Ja, puur een kans te geven. En in plaats van dat we gesprekken daarvoor terugkregen, kregen we raketten terug. Dat is daarvoor waarvoor we nu ook heel erg sceptisch zijn over de daadwerkelijke bedoelingen van Hamas. Ik wil eventjes uh, um, hebben over wat jullie precies doen uh, daar, uh, Bemin. Um, um, jij woont dus in Israël, uh, in En uh, wat, wat doe jij precies? Je bent directeur van Hineni Jeruzalem. Wat is dat voor organisatie? Het is een legaalheidsorganisatie die zich uh, inzet voor uh, alle mensen die het moeilijk hebben. En we willen een bijdrage doen tot er een betere maatschappij voor alle mensen, gebaseerd op het motto, heb u naastelief als uzelf. We hebben een gaarkeuken voor de meest minder bedeelden, uh, Speciale programma's voor de mensen. Uh, we doen uh, ook maaltijden thuisbrengen van mensen die uh, het huis niet meer uit kunnen. Holocaust overlevende, allerlei programma's voor de minder bedeelden en de zwakkere binnen de maatschappij. En Zitzke, jij woont in, uh, uh, in Jeruzalem. dus omdat je daar werkt voor Kerk in Actie, in een bezet Palestijns gebied. Wat, wat doe jij daar in het kort? Um, in het kort, we zijn bezig uh, met uh, solidariteit voor de mensen die het hier moeilijk hebben. We zijn bezig met beschermende aanwezigheid. omdat het soms helpt dat we internationaal op een bepaalde plek zijn dat dingen dan uh, beter lopen. En als laatste zijn we bezig met uh, pleitenzorg voor vrede hier. Terug naar het conflict dan. Sinds afgelopen woensdag is er een staak het vuren. Uh, BMI, jij zei al, er uh, ja, zijn veel mensen die gestrest zijn, die, die niet kunnen slapen. Hoe is de situatie verder bij jou op dit moment? Ja, afwachten. Mensen die, die, die zijn in Israël wel iets breder van visie als een hoop andere mensen. Wij zien voor ons de regio. Een regio waar we duidelijk zien dat ja, Abbas niet met vredesonderhandelingen zoals die zijn opgenomen, het vredesakkoord van Oslo, door wil gaan. De Palestijnen. En bij de Verenigde Naties, um, laten we zeggen, een, een, een, een status wil verkrijgen. Dus je dat graag conflict ziet opgeleid als een afleiding van haar burgeroorlog. Iran, dat momenteel een afleiding nodig heeft vanwege de gevolgen van de internationale boycott. En de Turkije, die zich graag wil kwalificeren voor een waardig leider binnen de regio, omdat het natuurlijk vele maanden is afgewezen als lidstaat van Europa. En als je al die dingen op een rijtje zet, dan hebben ze allemaal één ding gemeen. Ja? Als we naar Israël uh, van de kaart kunnen vegen, dan verdwijnen onze problemen als sneeuw voor de zon. En dat is natuurlijk waarvoor Israël uh, het, het een beetje breder ziet als alleen maar dat conflict tussen, ja. laten we zeggen, Hamas... En, uh, en Israël. Je bent echt heel boos, hè? Ik ben niet boos, maar ik ben realistisch. En ik weet wel simpel dat als de touwtjes in handen zijn van de extremisten, dat uh, democratie en hervorming in deze regio geen kans krijgen. Ja. En, en dan, zijn... als je dan ziet dat, dat, dat, laat maar zeggen, een China en een, een, een, een Rusland, die, die, die, die, die leiders bijvoorbeeld van Syrië en Iran nog steeds hand boven het hoofd houden, en uh, contingenten als Europa en Amerika, ja, laten dat nog steeds toe. Ja, dan vraag ik me af, jongens, is de wereld nou wel echt serieus bezig om een oplossing te zoeken? En Sitske, jij, jij hebt ook uh, veel contact met, uh, met Palestijnen. Um, hoe, hoe wordt uh, er daar gereageerd op, op het staakt het vuren? Hoe, hoe wordt daarmee omgegaan? Um, ja, wel heel goed. Het wordt inderdaad dus gezien als, als een overwinning. Um, tegelijkertijd brengt het ook een, een minder goede kant met zich mee... want hier zijn heel veel mensen bezig met uh, uh, niet-gewelddadig verzet. Um, omdat de situatie hier gewoon voor heel veel mensen nog dagelijks heel frustrerend is... Uh, en nu ze zien dat bij Hamas geweld werkt, uh, krijgen zij ook het idee... ...hé, hey, wij, wij zijn jarenlang geweldloos aan het strijden, we krijgen niks voor elkaar. Mm -hmm. uh, en Hamas schiet raketten en ze, ze krijgen wat voor elkaar. Dus dat lijkt me geen, uh, geen goede ontwikkeling. Uh, ja, maar verder, mensen gaan gewoon weer verder met hun dagelijks leven. Uh, en hun dagelijks leven bestaat eruit dat ze dagelijks door checkpoints moeten... Waar soldaten gewoon met een iPhone zitten te spelen. of met voeten op de tafel zitten. wat natuurlijk heel frustrerend voor ze is. Uh, er gaan bulldozers door hun huizen. Uh, zonder dat ze uh, daar iets voor terugkrijgen. Uh, dat soort dingen zorgen ervoor dat ze gewoon een blijvend. Uh, in een vervelende situatie leven. en daar ook uh, gefrustreerd door raken. En kun je dan zeggen dat Israël wordt gehaat? Nou. Gehaat zou ik niet zeggen, maar ze, uh, je kan je voorstellen dat mensen geen goed beeld krijgen van Israël... ...als het enige wat ze zien is de soldaten bij het checkpoint die ze respectloos behandelen. Uh, als ze een keer met een bulldozer komen om hun huis te vernietigen, dan zien ze... ...of soms zijn er confrontaties en dan zien ze ook alleen soldaten. Uh, ja, Dus dat is, dat is gewoon het beeld wat er bij, bij de mensen... ...en dan misschien ook wel vooral bij de kinderen uh, die natuurlijk minder achtergrond weten, wordt geschept uh, van Israël. Hmm. Niet zozeer omdat ze Israël haten, maar omdat dat is wat ze zien van Israël. En je zei, het staat het vuur wordt gezien als een overwinning. Hoe wordt er dan tegen Hamas aangekeken door de algemene bevolking? Uh, nou, ik denk dat de meeste mensen nog steeds gewoon aan aanhangers zijn en blijven. Ik denk uh, dat ze ook zien dat hoe, dat, dat een, een hele positieve... Uh, meer positief leiderschap is dan, dan Hamas. Omdat het, de situatie in de Westen ik, ook gewoon beter is dan in, in Gaza. Uh, maar ja, het is, het, om, Door die solidariteit en door die overwinning van Hamas... Uh, is dat natuurlijk wel uh, een positief punt op een bepaalde manier voor Hamas. Benjamin, wat was voor jou persoonlijk... Ja, nou, uh, ja? heel simpel. Ik wil dan eventjes uh, bevestigen even. wat... Um, zegt, Gamas heeft uh, door geweld overwinningen behaald. Dat is de reden waar we in 2006 uh, zulke ze goede resultaten hebben gehaald in de verkiezingen. En uiteindelijk in 2007 door middel van een koep uh, hun partner Fatah uh, uh, aan de kant hebben gezet. En het bewind alleen hebben overgenomen. Gamas uh, heeft uh, inderdaad door middel van geweld uh, uh, veel populariteit gekregen. Ik heb van de mensen waar ik in de Westbank mee spreek zien dat daar juist angst door ontstaat. Want men is juist bang door die groei van, van, van Hamas... ...dat Hamas ook meer invloed gaat krijgen dadelijk op de Westbank. En de mensen waar wij mee spreken zijn daar doodsbang voor... ...en die zeggen, wij hebben hier op dit moment in de Westbank goede relaties met Israël... ...waardoor we economisch welvaart hebben. Uh, we, we zien duidelijk een samenwerking die uh, die, die, ja, die toekomstperspectief biedt... ...en we doen het economisch veel beter als in, als, als in Aza... En wij zijn bang dat als de invloed van Hamas gaat groeien, dat dat uh, uiteindelijk ons economisch leven in gevaar gaat brengen. En ik wil dan even bijzeggen dat Sitske natuurlijk spreekt met mensen in, in de Westbank ja, die, uh, die heel anders denken als uh, de mensen die in Hamas uh, territorie opgroeien. Want daar is gewoon de educatie heel anders. Sietje? Um... Dat, dat denk ik zeker. Ik ben zelf nog nooit in Gaza geweest. Maar uh, ik denk inderdaad dat, dat de, de achtergrond hier in de Westbank anders is. Maar om nou te zeggen dat we goede relaties hebben met, met Israël... Dat zou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik denk beter dan uh, de mensen in Gaza. Maar ik denk uh, ook dat voor de mensen hier geldt. Ik denk dat Israël juist nu moet gaan praten met uh, de mensen in de Westbank... met het Palestijnse leiderschap hier, om te laten zien... Uh, jullie zijn uh, bezig met niet-gewelddadig verzet en dat waarderen we. Uh, in plaats van uh, tegenover Hamas die geweld gebruikt. Dus als we, als we gaan praten met mensen in de west die echt nog wel een probleem hebben met Israël... Uh, dan lijkt me dat een positief, uh, positieve ontwikkeling. Ik wil heel eventjes het hebben over uh, uh, het conflict de kwamen... Tijdens de acht dagen beschietingen en raketaanvallen 158 Palestijnen om en zes Israëli's. Wat was voor jou, Benjamin, het persoonlijk het ergste moment van die acht dagen? Oh, dat, is heel, dat is heel simpel. Um, de Palestijnen die niet uit de Westbank, niet uit de Gaza kwamen, maar eigenlijk uit de Westbank die een bus opblazen uh, in Tel Aviv. Dat mensen die uh, gewoon hun leven ja, probeer te leiden in een eigen bus worden opgeblazen. En dat bracht een hele scala van, van, van slechte herinneringen terug. Na, na al die bussen die ze, en, en, en, en, en zelfmoordenaars. die natuurlijk uh, flink huis hebben gehouden. In, in een aantal jaren. Waarbij zoveel mensen gewond, gedood, vermoord en getraumatiseerd zijn. En Sitske, wat was voor jou in die acht dagen. het ergste moment? Um, ja, behalve natuurlijk de, de dag dat het luchtalarm hier voor de eerste keer afging. Uh, was voor mij misschien ook wel die aanslag in, op de bus uh, het, uh, het naast, omdat het uh, geweldloos, gewelddadig verzet is... Uh, en dat dat een ver verkeerd beeld geeft van uh, uh, het, het algemene verzet in de Westbank... Uh, waardoor mensen daar misschien minder naar gaan luisteren... naar het geweld geweldloze verzet. Wat, want de woede is denk ik heel erg gerechtvaardigd. Uh, maar de actie, de gewelddadige actie, absoluut niet. Hm. Maar als mensen geweld gaan gebruiken, gaat, gaat, wordt er niet meer gekeken naar de, de gerechtvaardigheid van de woede erachter. Ja, ik vind het wel, ik vind het wel een beetje verkeerde, verkeerde manier van benaderen als je zegt als mensen geweld gaan gebruiken. Vergeet één ding niet. Israël heeft een heel aantal oorlogen moeten, moeten vechten om zich te verdedigen. Dat waren allemaal aanvalsoorlogen. Vanaf het moment dat de Verenigde Naties Israël heeft erkend was het antwoord van de Arabische wereld een directe aanval op Israël als een land wat nog niet, nog niet eens geboren was. Alle Arabische landen trokken op. De wereld wist dat het eigenlijk het einde van Israël zou betekenen. En daarna volgde nog een hele serie aan, uh, aan oorlogen die werden geïnitieerd door de Arabische wereld. Omdat men dacht dat men uh, Israël uiteindelijk van de kaart kon vegen. Het is pas nu dat dat een iets ander beeld gaat krijgen. Maar als we het dan over agressiteit hebben, jongens, laten we de geschiedenis niet vergeten... vanaf de geboorte van, uh, van de staat Israël tot en met vandaag, dat het alle Arabische landen tegen zich over heeft gehad als een grootmacht en nog steeds. Dus uh, uh, als we het over het woord geweld gaan gebruiken, moeten we de dingen wel zien... in de context van de ware geschiedenis, vanaf het moment dat Israël is ontstaan tot en met vandaag. Ik zou jullie willen vragen, Sitske en Benjamin, jullie verschillen uh, op sommige punten misschien wel een beetje van mening. Nee, misschien, dat is volgens mij zo. Uh, als ik jullie nou vraag uh, om er samen uit te komen, uh, wat is dan jullie gezamenlijke oplossing voor dit probleem? Of hebben jullie die helemaal niet? Nou ja, goed, ik, ik zou dat met Benjamin moeten overleggen, maar ik denk persoonlijk dat, dat als, uh, als de gematigde, gematigde de, de normale Palestijnen in de westen gaan praten met, uh, met Israëliërs, die, die ook een goede uh, wil hebben, dat ze dan uiteindelijk uit moeten kunnen komen met een soort compromis wat voor iedereen goed is. Benjamin? Ik, ik kan je één ding vertellen. De, de ware oplossing ligt al op tafel. En dat is? Israël is bereid om 90% van de Westbank terug te geven. Ja? En die 10% om te wisselen van een ander deel. Israël is bereid om zelfs Jeruzalem te delen. Israël heeft één punt wat ze niet bereid is. En daar valt het hele, hele punt namelijk over. En dat is op het moment dat er een Palestijnse staat uiteindelijk naast Israël komt. De twee-staten-oplossing. Israël op dat moment wordt vrijgesteld, ja, vrijgesteld van het binnenlaten van... Een aantal miljoenen mensen die zich identificeren als Palestijn. Want dat zou democratisch het einde van Israël betekenen. En daar gaat het om. Wat men namelijk wil bij de Arabische kant, is aan de ene kant het oprichten van een Palestijnse staat, maar aan de andere kant Israël toch afdwingen op miljoenen Palestijnse vluchtelingen, die zich daar dan tenminste zo noemen, ja, terug te nemen in Israël, wat het einde betekent voor Israël. Wat men eigenlijk wil, is niet twee staten naast elkaar, voor twee volkeren, ja, maar twee staten naast elkaar voor één volk. Het kan niet zo zijn dat Israël wordt verplicht om nog eens een keer miljoenen um, uh, Arabische mensen in een democratie binnen te laten. En dat is het struikelpunt. Op het moment dat morgen de Arabische wereld zegt wij zijn bereid om Israël vrij te stellen van het binnenlaten van een miljoen vluchtelingen, die moeten ook inderdaad allemaal naar Palestina gaan want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Een eigen Palestijns land is het probleem opgelost. Sitske, tot slot. Uh, wat jou betreft wel of niet de twee-staten-oplossing? Um, op zich is dat wel waar, waar, waar de Wereldraad van Kerken voor pleit, maar het wordt wel steeds moeilijker gemaakt doordat Jeruzalem op dit moment geïsoleerd wordt. Oost-Jeruzalem wordt geïsoleerd door de nederzettingen die uh, hieromheen uh, gebouwd worden. En het Palestijns gebied wordt ook verdeeld in bepaalde gebieden door nederzettingen op een bepaalde manier neer te zetten. Um, dus op zich een twee-staat-oplossing heel mooi, uh, maar dat wordt wel steeds, steeds moeilijker gemaakt. Het is uh, een ingewikkeld uh, dossier. Uh, we zijn er nu ook niet uitgekomen. Uh, nee, ik hoop uh, dat, uh, dat het in ieder geval nog uh, uh, even rustig blijft. En uh, dat, dat ze er uiteindelijk toch uitkomen. Dat hopen we met z'n allen. Hè. Dat kunnen we wel zeggen in elk geval. Ja, dat ja, maar zeker. Sitske Broekhuizen en Benjamin Filip, uh, heel erg bedankt. En uh, doe rustig aan en sterkte. Bedankt. Tot ziens. Bedankt. Ja, zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Maar daarvoor nog wel Jackie Wilson en Higher and Higher. Ik zeg tot volgende week, tot de volgende Dit is de Nacht. Fijne dag.